Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Britse ziekenhuis waar de verpleegkundige werkte die schuldig is bevonden aan de moord op zeven baby's, heeft waarschuwingen over de vrouw genegeerd, melden Britse media. Een arts zou zijn zorgen hebben geuit, maar daar werd niets mee gedaan. Ook later weigerde het management de vrouw te ontslaan... terwijl meerdere artsen haar verdachten van het doden van baby's. Gisteren oordeelde de rechter dat de verpleegkundige schuldig is aan de moorden. De baby's overleden in 2015 en 2016 in het noordwesten van Engeland. Volgens de rechtbank is de vrouw ook schuldig... aan poging tot doodslag op zes andere pasgeboren kinderen. De Russische raketaanval vanochtend op Chernihiv in Oekraïne... heeft veel indruk gemaakt op de inwoners. Dat zegt ZOA Nederland, een hulporganisatie... die een kantoor heeft in de Noord-Oekraïnse stad. Volgens de organisatie is het voor het eerst... dat het centrum van de stad zo wordt getroffen. De raket raakte een theater en een universiteit. Ook het kantoor van ZOA Nederland werd beschadigd. Bij de aanval kwamen zeven mensen om het leven. Daarnaast raakten 90 mensen gewond, meldt het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het EK goed begonnen. Ze wonnen hun eerste groepswedstrijd van Spanje met 5-1. Drie doelpunten werden uit een strafcorner gemaakt door Jibi Jansen. Oranje is als regerend wereldkampioen titelfavoriet op het EK in het Duitse München Gladbach. In Scheveningen is Luc van Op Zeeland wereldkampioen Windfoil geworden. Dat is een variant van windsurfen, vroeger bekend als de RSX-klasse... waarbij de surfplank door een draagvleugel boven het water komt te zweven. Van Op Zeeland nam in zijn kampioensrace meteen de leiding en gaf die niet meer uit handen. Het weer. Steeds minder bewolking. Op veel plaatsen is het droog. In het Noordoosten kan nog wel wat regen vallen. Het is ongeveer 25 graden. Morgen een zonnige zomerdag. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden... tussen spaarne en de aansluiting met de A22... Je moet daar rekening houden met een half uur extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom. Zon. Z Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 Dit programma in met de single van Rita Ora en Don't Think Twice. Nog steeds een beetje schor, dus ik laat uh, het derde uur aan Benno over. Geweldig. Nou, veel plezier beno. Ja, dankjewel. <laughs> wat ga je doen? Dames en heren, het, uh, ik stop er ook mee. Ik heb er even geen zin meer in. Nee, moet je ja, horen. Moet ja, ja, ja. horen. Uh, snus, snus, reclame bij Formule 1 ZK kwaad bloed. Dat, oh uh, ja. Dat, dat schrijft de auto, uh, Geen hè? Stijl en NRC. Die heeft er een artikel over geschreven. En critici, waaronder uh, de, de Hartstichting en allerlei doktoren. Die uh, vinden het onbestaanbaar dat er zand wat reclame wordt gemaakt voor Nico. Ik wist, ik wist niet eens dat het bestond. Ik ook niet. Ik had Eigenlijk door van. de aandacht hiervoor ja. ga je denken van nou, zal ik eens zo'n uh, zakje proberen? Bij ja, ja, le slim, uh, ja, ja, ja. Lekker slim, ja. Niet ik... echt. Maar het is uh, McLaren hè, die uh, daarmee bezig ja, is. Gekocht. En het is niet te geloven. En uh, nou, dit is, ze hebben natuurlijk helemaal gelijk dat ze er tegen ageren. Uh, want die uh, tabaksindustrie, dat is, uh, nou, ja, dat is toch wel een uh, een, opzacht, zo zeg, een fout clubje. Um, want. Uh, wist je dat ze ook bijvoorbeeld uh, medicatie uh, sponsoren... of zelfs financieren die gebruikt wordt uh, voor longkanker en dat soort dingen. Dus ze maken eerst mensen ziek en die moeten dan geneesmiddelen hebben. En daar in die industrie zitten ze dan ook weer. Dus ze verdienen de dubbel aan je. Mm. Dus als je helemaal niet begint met roken... Heb je dus wel helemaal geen last van die tabaksindustrie? En uh, geef je ze geen dubbeltje? Nou, en dat is natuurlijk een mooie opening van dit derde uur. Want we gaan straks bellen om kort over met Randall Lawson. En Randall Lawson die heeft een race truc in de aanbieding. En ik ben benieuwd, uh, hij heeft een beetje verkeering, dus of hij vaker thuis gaat zitten. En we gaan hem natuurlijk hebben over het komend weekend van het uh, racefestival uh, met de Grand Prix. Dan het beest van de week. En uh, ik heb nog geen idee hoe we dit uur gaan afstarten. Ja, ja, dat merk je vanzelf. <laughs> dus misschien hebben we... Ooit is het vijf uur, eh, toch? Ja, ooit, ja, het wordt ja, nog wel vijf zeker. uur. Maar nou, ik ben natuurlijk reuze benieuwd hoe het daar af gaat lopen bij de ingang van het circuit. We houden het um, in de gaten. Ja, we houden het zeker in de gaten. En we later. hebben de vlag uithangen hier uh, in de studio. Kijk even op uh, ja. zfm-live.nl. Kijk er live mee in de studio. We zijn helemaal in de sfeer, hè? Zeker, ja. zeker. Ik heb er zin in. Jij awesome. ook? Ja, ik ook. Het, nou ja. uh, het wordt heel gezellig. Goed, we gaan een uh, vreemde eend uh, draaien nu. Oh ja, vreemde ja, eend in ja, de een bij beetje, beetje dier van de week. Oh ja. Maar een vreemde eend hebben we hier. Oké. Okay. Lissanne Dijkstra. Hoort wakker met mijn sokken aan. Dan in mijn t-shirt op mijn sloffies. Sta voor het raam los te gaan. Drink veel melk met een beetje koffie. Zie voor de deur de postman weer. Loop met een prepbek naar hem toe. Vannacht kocht ik een teddybeer, terwijl ik wafels at met zoek. Ga douchen met mijn badmuts op, hou een feestje met de boksen aan. Ga uit door het velens op, maar ik kan er weer tegenaan. Trek mijn jas aan, neem mijn koffer mee, ga de deur uit, met persoonlijkheid vol. Loop honderd keer met tegenwind Maar voor mij is dat geen probleem Omdat ik zo mijn weg wel vind Ben elke dag een nieuwe kleur Rood, oranje, blauw of wit. De regenboog stelt toch teleur Wanneer er maar één kleur Ben nou deze? Ja, dat is leuk. Ja, de, vreemde, is het al afgelopen. de vreemde eend. Oh, wil je dat hij afgelopen is, zo? Nou, <lacht> nee, is die nee, afgelopen. Nee, oh, hij, hij, is, hij is al afgelopen. <lacht> hij is bijna afgelopen. Ja, ja, ja, ja nee. je hoort de liefste aan de dijkstra in ah. de, de vreemde eend. Ja, ja, ja. Zo dadelijk gaan we natuurlijk uh, naar Beverwijk toe, naar Randall Lawson. Ja, ik heb even nog een klein nieuwtje. Oh? Voor de mensen die zin hebben in, uh, het is tenslotte nog uh, vakantietijd hier in uh, Noord-Nederland. Um, op 23 augustus is er nog een, uh, een zogenaamde bunkerwandeling in de Amsterdamse waterstof. Waterleidingduinen. Dat is een berichtje van het Zandvoorts Museum. Start bij de ingang aan de Zandvoorts uh, Het is om uh, 7 uur s avonds. Uh, om kwart voor zeven verzamelen. Duurt 2 uur. is geen wandelconditie vereist. Het kost 7,5 euro per persoon. Via uh, ticketverkoop van Zandvoorsmuseum.nl En eens even kijken. Nou ja, het was dus even gezellig. Die waterleidingduinen uh, onder de leiding van een gids. En die gids die vertelt een tal van wetenswaardigheden. En wordt uh, gezamenlijk door die duinen heen gestruind. En wordt uh, diverse bunkers... Uh, bezocht. Die zijn overgebleven uit de Tweede Wereldoorlog. En u krijgt een uitleg over de geschiedenis van deze betonnen kolossen. Lekker struinen door de duinen. Lekker struinen door de duinen. En dat mag allemaal in de AWDI. Zeker. Nou, we gaan een uh, verzoekplaat draaien. Hier is de ILO. Oh ja, lekker. En, uh, Komt -ie nou, aan. hij aan. Heeft op gewacht hoor. Beno, onze luisteraars, die weten wel wat muziek is, hè? Ja, haha, dat merk ja, je wel ja, bij ja. deze zin van ILO en The Living Thing. Wat een mooie verzoekplaats. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En ik denk die kan ik mooi draaien voordat ik naar Beverwijk uh, schakel. Want ja. uh, die gaat vast uh, door de keuring van uh, Randall Lawson heen komen, die plaats. Ja, maar heb ik nou begrepen dat je die zelf niet uitgezocht hebt? <laughs> nee, ik moet toegeven, nee, die heb ik niet zelf uitgezocht. Ja, ja, ja. Okay, maar, uh, ja, ja goed. Dat houdt het allemaal op, hè? Ja, ja. Maar, de, ja. maar degene die het wel gedaan heeft, toppetje. Oh, kijk, kijk, kijk, kijk, ja. kijk. We zullen een uh, albedientje doorgeven. Ja, oké, okay, is goed. Zeg, uh, Rendol, uh, ja, Beverwijk wordt leger en leger... want je had uh, 200 uh, trucken van raceteams uh, om de hoek staan. En uh, nou, er zijn er inmiddels een aantal uh, hier in Zaltvoort uh, verzeild geraakt. Dan heb je ze nog zien rijden? Nee, nee, nee, want er zit aan de andere kant van Beverwijk... Ik je zit net even aan de andere kant. Ja. Dus, uh, maar ik denk dat uh, vol volstaat dan? Ja, het begint okay. aardig te vullen. ja. ja, ja, ja. ja er wordt hoop gebouwd. Ik zag van de week ook al uh, op de snelweg uh, de vrachtwagens van het Haas, uh, Haas Racing Formule 1 team rijden. Ik denk, oh, ze zijn allemaal nerveus. Ja, die waren het eerste hier uh, trouwens. Okay, okay. ja. Haas ah, was ja. nummer 1. Nou, nee. kijk of dat uh, volgende week zondag ook zo is. Nou, ik denk, denk het denk niet. Ik heb dat je heel hele veel geld kan verdienen als je niet op opheen gaat komen. Ja ja. Dat maar zeggen. Zeg Rennel, over uh, racetrucs gesproken. Jij had er van de week nog een in, uh, in de verkoop. Uh... Ja, mijn eigen racetruc. Waar ik uh, 18 jaar mee door uh, heel Europa gesworven ben. Uh, of gewoon een beetje alle circuits heb gezien. Die, die uh, moest maar eens een keer uh, plaatsnemen. Ik gebruik hem te weinig. Dus, uh, oh, okay. Die hebben we vandaag even te koop gezet. En begin uh, 10 minuten later was hij overkocht. Jeutje, jeutje, jeutje. Dus, uh, dat, dat was goed. Dus, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja hij heeft een nieuwe liefhebber. Hij gaat naar Duitsland. En die gaan uh, in Duitsland alle circuits af. Oh, helemaal oh, goed. Oké, oké, oké. Dus jouw, jouw Facebookpagina wordt internationaal bezocht. Ja, ja. en hij werd ook zag ik, iets van 15, 16 keer gedeeld. Ja, dan heb je een heel groot bereik. Oké. Okay, dan, uh... dan, dan kan je met Marktplaats niet tegenop zoeken. Nee, nee, nee, nee. <laughs> dat is toch gaaf. <laughs> dat gaat niet lukken. Ja. Zeg Rendel, de Telegraaf die had een, een fraaie interview met Max Verstappen. En Max Verstappen stappen over zijn leven in de Formule 1. En de kop was: het draait niet om geld, maar om welzijn. Wat vind je van zo'n quote? Nou ja, nou ik weet niet. Maar uh, dat kan je makkelijk zeggen als je heel veel geld bedraagt. Ja. Dus, <grijgelijk> ik weet het niet hoor. Als je 1 miljoen euro verdient per week, dan is dat makkelijk zeggen. Ja, heel simpel. Ik denk dat als je gaat praten over geld. dat als ergens heel veel geld om omgaat, is de Formule 1. En ook enorm veel geld. Waar alleen heel veel mensen maar enorm van kunnen dromen. Dat. Ja, nou, laten we zo zeggen. De familie Verstappen die hoeft niet uh, heel erg op. Uh, uh, die die gaan, gaan we niet bij de voedselbank zien, denk ik. Ja. Eh, de dus uh, dat gaat niet lukken. Ja. <laughs> Echt, gewoon helemaal niet. Hoe ga jij, hoe ga jij het race weekend uh, in? Hoe, hoe ga je dat zelf organiseren? Is het druk bij jou in de zaken? Uh, uh... Ik hoop het, ik hoop het. Ja, we gaan het zien. Vorig jaar was het, uh, was het best wel redelijk. Dat er een hoop mensen toch even van de deze kant op komen. Ja. En, uh, dus we zullen wel weer hapjes en drankjes en dingen neerzetten. We hebben de schermpjes aan en uh, dan kunnen ze langs. En, uh, het ligt natuurlijk helemaal weer, als het bloed mooi weer is, dan gaan we helemaal niet zien. Is het nee, het, het wordt nog niet het mooi weer. weer. Ja. Wordt het wel mooi weer? Nee, nee. Nee, niet? Nee, koud. Nou, oh, koud. Nou, koud, koud als het droog is, hè. Dat is ja. zeg ik al Nou, maar, wisselvallig. Dus, maar, wisselvallig, dus, uh, we... nou ja, dan, dan moeten we het gaan bekijken. Maar als het heel erg slecht weer is, dan uh, staat het hier wel uh, redelijk vol, ja. Ja, ja, ja, ja, dan, uh, ja, Dan hebben we wel een feestje, en dat, dat uh, is heel erg prima. Wat is de rendeloze dan ook op zondag over? Nee, nee, nee, nee. Zonder ga ik lekker, uh, uh, ik weet niet, als het heel mooi weer is, dus ga ik lekker met mijn nieuwe meisje misschien wat leuke dingen doen. Okay. En anders zit ik voor de buis naar de kamp hier te kijken. We gaan toch zien wat verweerd is. En, uh, en ik moet ook heel veel voorbereiden, want uh, wij gaan natuurlijk ook binnenkort gaan we natuurlijk ook alweer naar de GP Classic in Assen. Dus ja, uh, er moeten auto's klaargemaakt worden ja. en andere dingen. Dus ja. ik, ga, ik ga demonstraties daar geven met raceauto's, uh, met formuleauto's. Race oh ja? Auto's. Demonstratie. De, okay. ja? Demonstraties? Ja, demonstraties, ja. Dus uh, we gaan een, een voormalig Oost-Duitse, zeg maar, Formule 1 auto gaan. Ik daar, uh, die heb ik natuurlijk staan hier. Ja, ja. Ja, en uh, die ga ik daar uh, demos, uh, demos voor geven. Tijdens de, thuis de uh, tabak uh, GP Classic daar. Dus een beetje driften en zo, wat uh, rondjes draaien. Ja, even wat donuts en dat soort dingen. Donuts, zijn. oh ja, het, hoe heet ja dat heet ja, ja, dat? Rokende banden. We, we gaan het op de koren helemaal doen. Ja. <laughs> veel roken, veel vlammen. Ja, ja, ja. <laughs> en wat zei je nou? Had je nou een, een, een autocoureur in de, in de zaak momenteel? Uh... Uh, Fred Krap. Fred ja, Krap, ja, die dat, kennen dat, we, dat, we dat, toch? We, die kennen we niet, hè? Ja, ja, maar. Nou, vertel hem dan eens. Wie was en is Fred Krap? Fred Krap is een uh, rijder die, ja, zo jaren zeggen, ja, 80 uh, heel erg bekend was in Europa en in Nederland. Die tegen hele grote coureurs heeft gereden. Ja. Ook Formule 3. Volgens mij sneller als Ayrton Senna op Zandvoort. Oké, okay, zo. Nou, hij staat nu bedenkelijk te kijken, maar <laughs> volgens mij was het wel een jongen die wel serieus auto kon, auto kon tuffen. En... Uh, hij staat hier nu wel in een heel dik motorpak, want hij is met zijn motorfiets, dus hij okay. doet ook op twee wielen. Ja, ja. Nee, met Fred, Fred was gewoon echt uh, ja, een toppetje en een van mijn helden van vroeger. Ja, ja. Oh, wel leuk. Ja, ja. Een van mijn helden en uh, nou, die komt hier regelmatig even een bakje doen. Hij heeft alleen de koffiezetapparaat niet gevonden, dus hij is een beetje... Oh, die, is als, ze ou, als ze ouder worden, dan worden ze allemaal toch wel een beetje dommer. <lacht> het, ja, niks in zijn koffie. Je merkt dat als die grijze haren komen, is het allemaal een stukje minder hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik zie hier inderdaad, uh, Fred. Hier bij een uh, volgens mij BMW's uh, achter ja, BMW, kijk, voor, volgens mij heb jij... Ik zou ik volgens mij heb jij nog voor het -team gereden toch, BMW, ja, nou ja, genootjes uh, 5, uh, Formule 3, het, laat het zo zeggen. Ik denk dat deze meneer in alles gereden heeft wat wiel had en de stuur. Oké, okay. dus uh, en ook uh, het probleem is, uh, uh, hij ziet er gewoon echt gewoon helemaal niet uit. Dat kan ik je gewoon heel durf zeggen, dat zie je op de radio, zie je dat niet, nee. maar hij rijdt tegenwoordig in een uh, M3 E30 uit het uh, begin. In het beginjaar 90 is dat zo'n beetje, 88 wordt hier geroepen en het mannetje gaat nog steeds, nog steeds vreselijk hard. Ja, oké. Okay. Dus, dus net als fietsen, dus ze verleren het nooit. Nee, nee dat is wel lekker. We hadden het trouwens even over bejaardenhuizen te en dat soort dingen, hè? Ja. Uh, als we over oude mensen hadden, afgelopen weekend hadden we natuurlijk uh, de Jacks Racing Days in Assen. Ja. Daar hadden we Walter Hofman en uh, Henk Thuis, uh, die daar bij mij in de serie nieuwe v 8 race is ...om de overwinning aan het strijden waren met twee heel dikke auto's. Hm. De een is 77, de Zo. andere is 78. Zo. En die gingen er hard overheen. Dat ik Gelijk zei ook daar op de speaker. Uh, uh, dat ik zei van jongens. Uh, ik ben pas 61. Ik kan nog een tijdje. Ja, ja. Lekker idee is dat. hè? Ja. Ja. Lekker idee is dat. Ja, ja, ja. Was dat, oh, ik zag uh, uh, een foto van jou op Facebook. En, uh, met een, uh, een heer van een zekere leeftijd. Die werd ondersteund. Dus uh, door jou. En Walter en Hofman. Ja, Walter Hofman. Maar die, die kwam zo vermoeid uit die auto. Want zo die rijdt in een, uh, een uh, McLaren MC1. Is auto, dus dat is een Ken auto, dus zo'n ding met eh, echt gewoon 900 pk achter eh, op de wielen. Ja. Uh, en ja, dat is serieus hard werken. Geen stuurbekracht helemaal oh, niks. Uh, en dat, uh, dat is het gaspedaaltje aanraken en dan word je, zeg maar, afgeschoten, maar ook echt afgeschoten. <laughs> en uh, ja, weet je, uh, en die man gaat zo hard met die auto over het circuit. Ja, maar ja, 76, er zitten er genoeg die kunnen dan later hoor. Ja, ja en, en, en, en de eerste 10 minuten, 15 minuten heeft hij even ondersteuning nodig. En daarna zie je hem gewoon. Als een jonge god van dertig zie je overal op het pedal springen. Dus geweldig. Het geweldig. kan wel mooi, hè? Geweldig. Het lichaam wil even andere dingen. Ja, ja. Woon Fred Krab nog steeds in de Vels de Broek? Oh, eh, eh, geen idee. Oh nee, maar het is ook niet belangrijk. Ik je zelf even vragen. Ja, nee, nee, nee, dat is goed nee, zo. Nee, nee. En, uh, ik, ik denk het wel, maar nee, hij is op de motorfietsje. Fred, Fred zwerft over de hele wereld. Want, uh, oh, geweldig. Dat, uh, dit, dit, dit, is een, dit is een zwerver, een normale, ja, ja, ja, nomade. nomade. Rendel, ja, ja. <laughs> eh, hoe kijk jij naar het uh, komend uh, Formule 1 weekend? Uh, feestje, denk ik. Ja. Laten we daar maar eens zo zeggen dat er weer een feestje moet worden. Ja, ik hoop op een leuke wedstrijd. Ja. En uh, de, geen Red Bull-dingetje 1-2 en die weg zijn. Ik hoop voornamelijk op een hele, hele, hele, hele, hele leuke wedstrijd. Eh. Uh, en, uh, en, en nou, jongens, even eerlijk, uh, laat eens even iemand anders winnen. <laughs> <laughs> ja, dat is toch zo, hoor. Beter voor uh, de race even een keertje. Ja, weet je, het moet een keer gewoon even gebeuren. Dat je denkt, van, nou, dan moeten we nu even gewoon... Ja, maar toch niet in Zandvoort. Ja, maar uh, uh, uh, uh, toch heb ik zoiets van. Nou, kijk, Max is gewoon buiten categorie, andere planeet, uh, alien. Dat hadden we allemaal maar gezegd. Alien? Ja, gewoon simpel. En uh, daar moeten we gewoon enorm trots op zijn opzij in Nederland. Maar het wordt ook wel een beetje vervelend. Ja. <laughs> het is ook nooit goed, hè? Het is ook nooit goed. Nou ja, dan gewoon deze keer nog winnen op Sanford. En de ja. volgende keer even een uh, tweede plek of zo. Ja, tweede plek of iets anders. Of een keer gewoon even vroegtijdig, lekker gezellig uh, uh, langs de baan een kopje thee drinken. <laughs> Nee, aan de andere kant, kijk, uh, wees even eerlijk. Als Max uh, uh, aanstaande weekend, uh, gewoon wind, uh, weekend gewoon weer wint, of volgend weekend gewoon weer wint, dan hebben we wel weer een feestje op die tribunes. Dan is alles weer oranje ja. en dan uh, staat Nederland wel weer op de kaart. Zo dus ja. moet je gewoon zien natuurlijk. Ja. Maar het blijft wel vervelend. <laughs> Dat we dat ooit zouden zeggen, hè? Ja, ja, ja. Denk, hè? inderdaad, ja, ja, ja. Dus, eh, eigenlijk is het toch bezopen dat we dit zeggen. Dat we ja. gewoon zeggen van, jongens, het is vervelend dat Max wint. Ja, jongens, hou op. Ja, het, en, het is mee. toch we pas het de derde uit. jaar, uh, Rendel. Derde jaar, hè, voor Max. Kampioen. Ja, ja, dus ja, eigenlijk ja, valt ja, het zo. wel mee. Nou, ja, ja, valt het wel mee. He, drie keer achter elkaar, nou ja. Hey, we, we hadden, we hadden, vroeger hadden we alleen Jossi punten haalde en een paar anderen die punten halen, maar We hebben niet zoveel jongens die dit gedaan hebben, natuurlijk. En... Uh, ze zeggen wel eens, ja, nou, iedereen kan zo'n Formule 1-auto, nou, de, geloof mij, nee. wat hij doet is gewoon buitencategorie. Ja. En uh, dat, dat zie je toch ook wel weer, uiteindelijk alweer aan zijn teamgenootje, waarvan ie zegt hij heeft minder materiaal. Nou, ik geloof er geen donder van bij Red Bull. Uh, hij is gewoon een buitencategorie rijder. En uh, hoe hij de sport aanpakt is ook gewoon helemaal top. Dus ja, ik vind het gewoon uh, ontzettend knap. Maar het begint te veel te worden. Ja, <laughs> waar ik me altijd over verbazen, Rendel. Uh, die, uh, die coureurs, uh, die sporten heel veel. Hè? Net als uh, Max stappen en uh, die is uh, met gewichten en uh, van alles en nog wat uh, is hij bezig. Maar eigenlijk blijft het gewoon, uh, als je hem ziet, een uh, klein mannetje. Hoe doen ze dat? Nou ja, ze mogen natuurlijk niet veel aankomen, dus ze kunnen wel heel veel spiermassa uh, ontwikkelen, maar die rijders moeten alleen maar op bepaalde punten spieren hebben. Kijk, in hun kont hebben ze geen spieren nodig. Die moeten alleen maar heel gevoelig zijn aan het kijken wat de auto doet. Maar hun bovenarmen, uh, ze, nou rijden ze wel met stuurbekracht, komt toch heel veel energie op, dus dat moet allemaal goed zijn. Uh, uiteindelijk, conditie is heel erg belangrijk uh, want uh, je, je, ja, het vreet energie in zo'n formulaire auto mensen denken hij is een beetje aan het rijden, nou geloof mij het vreet energie uh, vooral op concentratieniveau oh, uh, en uh, ze moeten wel uh, gespierd zijn, nekspieren hebben natuurlijk enorm veel te leiden want uh, met zo'n helm op je hoofd, hoewel die steeds lichter worden uh, Ja, die g-krachten in de bochten is natuurlijk uh, enorm dus dat hele boventorso moet echt ontwikkeld zijn uh, het zijn gewoon echt serieuze, serieuze Sportmensen. En uh, de mensen denken wel, ze houdt, valt wel mee. Reken maar dat uh, als zij een andere sport gaan beoefenen, dat ze hier redelijk mee kunnen komen hoor. O, uh, op wat voor tak dan ook. Dus dit zijn wel jongens die heel erg getraind zijn en doe je dat niet, ja, dan rij je ook gewoon niet mee. Het is niet meer zoals vroeger in de Formule 1, dat je een keken Rosberg had die alleen maar zat te drinken en te roken en een James Hunt. Die tijd is voorbij. Mm, Oké. Okay. Uh, helaas wel. En, uh, en de huidige Formule 1, en ik merk het zelf ook wel: als ik voor mijn tourwagen in een Formuleauto stap, ja. dan heb ik toch s'avonds serieuze nekpijn in het Formule Oké, okay. maar <laughs> <laughs> wat ik train er niet voor. Nee, nee, oh ja. <laughs> nou ja, je hebt weer verkeering. Misschien moet je juist wel gaan trainen. Ja, dat doe ik op een andere manier. <laughs> Is ook, is ook een vorm van sport hè? Ja, erop, erop, nou zeg ik het ook. Maar als je niet veel gesport hebt, valt ook dat tegen. Ja. Nee. Helemaal goed, Renalf. We, uh, we gaan het afsluiten. En we wensen je een heel fijn weekend. En ja. um, nou, fijn dat je truc uh, verkocht is. Dat, uh, dat uh, ja. is natuurlijk altijd wel prima. En weer een hoofdpijndossier minder. En, ja, altijd. Als je bijen niet gebruikt, is het een hoofdpijndossier minder. Inderdaad. Ja, precies. Precies. Ja. En, uh, dus, uh, nou, dan bellen ja, we vol je. volgende week ja, ja, vol een uh, Grand Prix? Ja, op Race uh, Day. En we gaan je ja. bellen. Grand Prix, uh, de, de, de kwalificatie Day. Ja. Absoluut het gaat helemaal goed komen. Oké, okay, gezellig tot dan. Dank jullie. Oké, okay, hoi. hoi. Dat was uh, Rendel vanuit uh, Beverwijk, Benno. Ja. Volgende week dus ook bij Race Radio volgende week zaterdag uh, vanuit uh, Rabbel, uh, het uh, Racecafé Rabol. Nou uh, zag van de week misschien heb jij dat ook wel gezien, uh, dat bericht op uh, Facebook, ja. dat er uh, iemand een uh, oude uh, krantenartikel plaatste over uh, Albert West en uh, Jan Lammers. Oh. Ja, in 1979 heeft uh, Albert West namelijk een uh, plaat gemaakt voor Jan Lammers. Oh, wat leuk. En die heeft hij dan uh, samen met Jan Lammers heeft hij, uh, die plaat opgenomen in de studio en dergelijke. En uh, ja, daarover heeft toen de tijd De Telegraaf, geloof ik, een uh, artikel geschreven. Ik kon het later niet meer vinden, maar goed, Maakt niet de uit. plaat kon ik wel vinden. Ja. En die gaan we draaien. Leuk. Albert West, Racing Cars. race Pride and feelings come again Nobody can understand But it won't be long before you know Racing cars, the faster they go Racing cars, give a kick you know Racing cars, it's like a dream Wij nog uh, Albert Westen uh, zouden gaan Jee, draaien. Nou eigenlijk... Ongelooflijk, hè? Leef je dat nog had wel? jij Dat had jij nooit verwacht uh, nee, toen jij nee. naar de studio uh, nee, toe nee, kwam. Nee. Van uh, Rob gaat uh, Albert Wester uh, opzetten. Nee, nou nee, ja, was ik omgedraaid. Racing Cars, uh, <lacht> ja, de Racing Cars. Uh, de platen die speciaal voor onze eigen Jan Lamaars gemaakt heeft. Nou, hartstikke leuk. Destijds 1979. Zo, toen al. Ja, ja, ja. ja, ja, ja we ja, gaan ja. het uh, beest doen, hè? Half ja. uh, vijf. Vicky. We gaan het hebben over, Vicky. En dat is een dame van uh, net 4,5 jaar oud. Uh, ze is weggehaald uh, met heel veel andere honden uit die bekende, onbekende schuur. Uh, het is een hele enthousiaste, vrolijke jonge dame. Die uh, richt, uh, in ieder geval richting mensen. En ook met andere honden trouwens hoor. Kan ze uitstekend overweg. Ja, ze hadden in die schuur natuurlijk alleen maar elkaar om het gezellig te maken. En, uh, het is een hele enthousiaste hond. Uh, ze verwachten dat het prima ook bij kinderen kan wonen. En al moet dat in het begin natuurlijk goed worden begeleid. Uh, andere honden had ik het al over. Ze is niet gewend om in een huis te leven. Dat is altijd toch wel zielig eigenlijk hè, voor die honden. En dus alleen thuisblijven moet rustig worden opgebouwd. Um, ook hebben we het weer over die zittelijkheid. Dat is, moet ook wel extra aandacht en vooral geduld uh, worden betaamd. Um, um, nooit een baas gehad, dus dat wordt natuurlijk een, uh, een uitdaging... En ze heeft dus ook geen, ja, ze heeft geen hobby's. En hoe kan een hond nou hobby's hebben? Dus, ja, <laughs> nou, laat maar zitten. Maar ja. in ieder geval, ze is actief speelsondernemend. En daar heeft de baas een leuke uitdaging aan. En het is natuurlijk een leuk klein hondje. Ik denk, laat ik deze week nou eens gewoon een leuk klein hondje nemen. Ik had ook niet zo heel veel keus. Want alle honden zijn alweer vergeven. En dat gaat ontzettend goed bij de dieren te huis. Er worden heel veel honden die worden uit huis, of tenminste in een huis geplaatst. Dan even de lijst doorgenomen. Het is een, een reutje. Nee, een teefje, pardon. Uh, ze is geboorte, oh, geboren op 9 januari 2017. Kan bij kinderen. Kan bij uh, soortgenoten. Ook oh, blijkbaar nu ineens niet, uh, niet bij soortgenoten, maar wel bij honden. Onbekend of ze bij katten kan. Heeft geen speciale verzorging nodig. Is gesteriliseerd. Uh, nou, over thuisblijven heb ik het gehad. dat moet worden opgebouwd. Kan mee in de autogedrag aan de lijn. Is goed. Basiscommando's moeten geleerd worden. Zinnelijkheid uh, is deels, maar moet verder uh, worden aangescherpt. Is waakzaam. We hebben weer een waakzame hond. Dat is altijd wel fijn. En het is een heel klein hondje. Schofthoogte tot 30 centimeter. Nou, dat is drie keer niks. En het hondje moet getrimd worden. Dat scheelt wel. Klein hondje. Heeft ook niet zoveel eten nodig. En uh, nou, dan is dat wel erg lekker. Dus uh, voor als je wat ouder bent, dan is zo'n kleine hond ook beter te behappen. Zeker. Nou, en dat allemaal natuurlijk bij ons eigen dieren thuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Dus zometeen, althans, ja, zometeen gaan we hem draaien. Patrick van Kessel, hè? we hebben hem al eerder gedraaid met ja. Paro aan de zee. Ja. En in het eerste uur hadden we hem, omdat hij aankomende dinsdag ook op het strand is bij Lacuna Beach, ja. bij de sigo Race Radio Studio daar, de ja. Ja, ja. racecafé noemen zij het, ja. zeg maar. Ja, het en uh, ja, ja, die zitten daar dus uh, aankomende dinsdag tot en met uh, zondag. En uh, ja, Patrick uh, mag uh, dan uh, ook uh, uiteraard een uh, mooie show uh, daar weggeven met zijn band. En we gaan nog een plaat rijden, die die destijds ook in een uh, Café uh, of restaurant uh, hier in uh, Zandvoort uh, heeft uh, gespeeld. Oké. Okay. Helemaal live uh, destijds. Het is een hele tijd geleden hoor. Maar het uh, klinkt nog steeds uh, lekker. Je kan luisteren naar uh, Focassel met Summertime. This is summertime. All right.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 Je hoorde Maxi Priest, ook een uh, lekkere zonnige zingel met de uh, Wild Worlds. Nou, dat wordt het uh, zeker uh, volgende week uh, hier in uh, Zandvoort met uh, de Dutch GP, uh, Benno. Ja, nou, en uh, uh, ja, al die wegen en die borden, hè, meer dan duizend verkeersborden hebben ze neergezet. Dat ja, is ongelooflijk. Die buco uh, je, je uit uh, Beverwijken. De borden borst uh, niet meer. Uh, uh, de, nee, het is een, uh, een geel uh, oerwoud uh, ja, ja, geworden. Maar en ja, en, bij niet, de he? spoorwegen staan ook allemaal borden van uh, gesloten vanaf ja. donderdag ja. tot en met zondag zijn alle spoorwegen gewoon uh, gesloten. En dat van Amsterdam tot en met Zandvoort. Precies. Halfweg he. zit erbij. Ja, halfweg. En, en uh, nou ja, goed. Uh, hier in Zandvoort zelf. over Overveen natuurlijk. Uh, dat ligt er helemaal dicht. Je moet allemaal omrijden. Er zijn allemaal omleidingen. En uh, ja, wat, wat willen ze? Ze willen natuurlijk 40.000 mensen per dag. Um, dus heen en weer terug laten rijden. Dus elke vijf minuten er, rijdt er een trein. En, uh, en het zijn zeven overwegen tussen Amsterdam en Zandvoort die afgesloten zijn. Um, twaalf treinen heen en weer. Uh, en dat is uh, duizend fans uh, per trein. Dus, uh, en er gaan zes treinen heen. Uh, dat betekent zesduizend. Nou ja, dan heb je dus bijna, uh, als je doorrekent... 7 keer 6 is 42.000. Dus, um, dus niet iedere trein zal ja, exact 1000 mensen zitten. Nee. Maar, dus, dus je bent eigenlijk toch nog 7 uur nodig voordat iedereen uh, op het squee uh, op, op is. Dan ben je even bezig. Nou ja, dat, daar sta ik zelf eigenlijk ja. nu, nu ik eens over nadenk. Sta ik er eigenlijk wel van te kijken hoeveel tijd dat al niet kost. Dus uh, je moet eigenlijk heel vroeg van huis. Wil je een beetje op tijd op het circuit zijn? Eh, want eh, als je de laatste trein neemt, eh, ochtends, dan is het al voorbij. Ja, en, zie je het gebeuren dat uh, gewoon een conducteur uh, kaartjes uh, komt uh, controleren? Nou, of dat is ik, dat daar niet meer tijd nee, voor? Uh, nou nee, jawel, wel. Mijn eigen dochter, dochter is uh, conductrice. Maar het is, uh, nee, op deze dag uh, is denk ik het uh, bewaken van de veiligheid in de trein uh, heeft de hoogste prioriteit. En dat alles uh, vlotjes uh, verloopt, dat is natuurlijk uh, belangrijk. Zeker, nou het wordt uh, heel spannend uh, of dat allemaal uh, vlotjes verloopt. 300 man extra hè, zetten ze daarvoor in. Man, vrouw uh, ja, die uh, ingezet ja, ja. worden ja, ja, ja. tijdens uh, de Dutch uh, GP en dan uh, wat betreft het uh, vervoer met uh, de trein. Dus ja. uh, we wachten af uh, hoe dat allemaal uh, Verder gaat lopen uiteraard... Wij zitten paraat in ieder geval. Zeker. Ja, met, met wat zitten we paraat? Nou, met de radio. Met de radio en uh, met Race Radio. In onze verslag heeft... Vanaf uh, vrijdag. En de ja. razende, razende reporters noem ik ze gewoon. Ja, ja, ja. En uh, ja, die dus uh, verslag doen van alles wat er gebeurt in het uh, dorp. Ga je dus uh, vanaf uh, vrijdag tot en met zondag meemaken... hier op CFM. Hier is Marco Schuitenmaker. Vaak Aan die mooie tijd die wij hebben beleefd in het zonnige Griekenland. Duizend sterren en Griekse wijn. Jij zei: Kom als met mij de zit daar die de hele nacht. De boezoekie spelen. Na na na na na na na na na na na na na na na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 Nou, dat was um, de nieuwe single van uh, Marco Schuitmaker, uh, Benno. Oh, leuk. Van uh, De Engelbewaarder, weet je wel. Oh, ja, die ja, ja, hele, ja, hele ja. grote hit. Ja. En uh, ook die gaan we zien op het uh, circuit uh, volgende week. Ja. Want uh, volgende week, zaterdag, dan uh, treedt ook uh, Marco Schuitmaker op. Vanaf uh, tien over twee uh, tot uh, tien voor half drie. Dus tien minuten lang waarschijnlijk deze plaat en die Engelbewaarder dan. Uh, die twee uh, achter elkaar uh, Vermoed ik zomaar en uh, dat allemaal in de arena stage. Ja, kijk eens aan, kijk eens aan. Eens even kijken, um, we gaan even de wetenschap doen. De wetenschap uh, die heeft iets uh, bijzonders gedaan. Um, het is namelijk uh, muziek in hersen, hersengloffen. En dan hebben we het Pink Floyd nummer. Is dan te horen in een brein. En wetenschappers zijn erin geslaagd. Iets wel iets heel bijzonders af te lezen uit een brein. In een reconstructie van de hersengolven van tientallen patiënten. Is onmins, onminskenbaar het nummer Another Brick in the Wall van Pink Floyd te horen. Het klinkt een beetje alsof er onder water gezongen wordt. Maar dit is voor het eerst dat er zoiets gedaan is. En wetenschappers slaagden er... Uh, uh, er al eens eerder in om op basis van hersenactiviteiten te scannen. aan wat er voor woorden. Uh, ja, wat iemand dus denkt aan woorden. Um, en dat is uh, dat ook uh, te zien in een video die ze gemaakt hebben. Uh, maar nu hebben ze dus geprobeerd met. Uh, uh, muziek. En daar hebben ze dus Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Dat vind ik wel bijzonder. Want het is nog wel een heel bijzonder nummer eigenlijk. Ja, en dat uh, klinkt ook heel uh, apart uh, zo, uh, hoe ja, ze dat ja, gedaan hebben. Ja, ja. Heb je daar nog een fragment van, uh, wat we kunnen laten horen, of niet? Uh, ja, ik heb hier wel een uh, fragmentje. Dus, het uh, klinkt Een beetje onder water. Ja, ja, ik hoor echt uh, another brick in the wall. Waar ik ook uh, terugkomen Precies, ja. En uh, nou ja, dat is dus heel bijzonder. Dat, uh, ze hebben dan uh, even kijken. Het, uh, het onderzoek is volgens de onderzoeker vooral zo bijzonder. Omdat muziek veel meer mogelijkheden dan tekst biedt voor geavanceerde hulpmiddelen in de toekomst. En dan is het met name voor bepaalde groepen patiënten. Mogelijk kan er zo begonnen worden aan de ontwikkeling van apparatuur... die bijvoorbeeld verlamde mensen nog beter kunnen leren praten... op basis van wat er in het brein af te lezen is. Nou, dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En um, ja, het, uh, het, uh, de zomervakantie in deze regio loopt bijna ten einde. We hebben nog twee weken te gaan. Um, en dan we het er toch over hebben, over scholen... En ik lees hier op. Dit bericht is trouwens van RTL Nieuws. En op hetzelfde RTL Nieuws zie ik, is er een filmpje te zien... over leraren in de Verenigde Staten. Die krijgen een schietcursus om hun klassen te beschermen. Het moet niet gekker worden. Ja. Maar goed, Plink Floyd die had trouwens andere boodschappen van, aan de leraren. Van... Liefde, kids alone, dat is, uh, <laughs> dat is zoiets. Uh, ik heb de lyrics een beetje gekeken. maar het is eigenlijk een anti-schoollied, toch? Uh, ja, ja, ja, ja. Het was in Zuid-Afrika, dacht ik, zelfs verboden. Was, uh, nou, weet je, we gaan hem gewoon even draaien. Is oh, dat ja, een ja, idee? Ja, kunnen we kunnen even luisteren wat hij nou eigenlijk precies uh, zong. Uh, nou ja, het is uh, wel zoiets hoor, wat jij zegt trouwens, ja. uh, volgens mij. no education. Ja, daar had je het al meteen aan het begin. Hè? Ja, ja. We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher leave their Ja, dat was hem, Benno Pink Floyd. We kunnen hem helaas niet hè, helemaal draaien. Nee, we ik heb nog uit. één plaat staan. Een Nederlandstalige. Een Nederlandstalige, uiteraard. Hè. Ja, uiteraard, maar, uiteraard, uiteraard. Want we gaan richting uh, het programma van Fred Heijen. Hij is er zelf niet. Maar lekker non-stop uh, luisteren naar Entertainment for You. Precies. En het uh, dus is altijd lekker. Wij, ja. uh, wij gaan ons uh, voorbereiden op uh, Race Radio. Ja, heerlijk. Ik heb er zin in. Zeker. Nou, ik ook. En uh, graag tot volgende week. En dan zitten we vanaf... Uh, uh, Race Café uh, Rubble helemaal live tussen 1 en 5. Zo is dat. Nee, hey, dat ruimt ook weer. Dat is een hele goeie. Ja. En... De laatste voor 5 uur wordt uh, deze. Oh. Doe maar. En is dit alles? Oh ja, ja. Het ja. mooie begin. Ja. Nou ja, was dit alles? Dit is alles, uh, dit, Benno. Dit is alles. Je kan, kan naar huis? Je kan naar huis. Oh, oké. Okay. Op de fiets. Inpakken We geweest. Doei. Doei, doei.